Op Aruba wordt gezocht naar een vermiste Amerikaanse vrouw. Een man die met haar mee op reis was, zegt dat ze verdween tijdens het snorkelen. De Amerikaan verklaarde dat de vrouw niet meer boven kwam. De politie twijfelt aan zijn verklaring, daarom is hij opgepakt. Een zoektocht naar de blonde vrouw van 35 leverde niets op en is zaterdag stopgezet. In 2005 verdween de Amerikaanse tiener Natalie Holloway op Aruba.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 Meditatie lezen. Dat ja, is meditatie. Ook dat ja. Ik bedoel, we kunnen nog een kwartiertje doorgaan. Ja, hij Max ook. Ja, dat ook met ja. hotstones, alleen vrouwen. Alleen vrouwen, oh jammer.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 Tears of sin Slowly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 Doe ik eigenlijk nog steeds? En zo'n mantra hè, die je dan krijgt, gaat hij je hele leven mee? Um, ik geloof dat je voor uh, heel veel centjes steeds een nieuwe mantra moet kopen, hoe hoger je komt. Maar ik, hoe uh, deel ze worden? Ja, ik heb voordelig ingekocht. Ik doe het steeds met hetzelfde. <lacht> ja. En dat werkt voor mij fantastisch. Het, het zal wel niet zo horen, maar uh, uh. kan mij schelen. Ja. Als het werkt, leek, werkt het hè? Ja, daarom.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 Je mag niet Dat Gaat um, wel heel ver zeg. Ja. ja, en ik heb bijvoorbeeld Boeddha's op mijn lichaam. En ik heb ook de, cha de chant op mijn kont geschreven. Daar waren ze allemaal niet zo erg blij mee natuurlijk. En um, dus dat brengt altijd bij mij een beetje. Mm. Dus de methode vind ik fantastisch. Zodra er mensen bij komen en zeggen dat iets niet mag van Boeddha. Denk ik van nou volgens mij mag ik alles van Boeddha. Mm. Dus,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 ...in deze boeddhistische vorm terecht is gekomen.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 En van waar uh, dat je zo anti-regels bent, anti-structuur voel je het zelf.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 Mijn nummer is uh, van uh, Satie. En, uh... Pretty Wings. Oh, is het niet Erik Satie? Right. Oh, dan zit ik op een verkeerd been. Maakt je uit. Ik ben uit maar Pretty Wings, met smooth, yes, all-stars. Ja, dan gaan we straks naar Satie. Dan gaan we zo meteen naar Satie. Heb ik het verhaal zo? Ja. <laughs> so, is nee, oh, het hier ja. hoor? Oh je zeggen nog? Um, ja, ik wilde wel iets over zeggen. Um, um...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 het is ook wel een hele mooie vrouw. vrouw. Het is een hele mooie vrouw. Ja, nee, okay. mooie uh, die zat bij welke band ook weer? Zo'n heel bekende band. Mooist Lane. Ja. ja. ja. Schreef hij voor? Ja. Hij schreef voor hen. Uh, en was met een van de dames getrouwd. En was met een van die, die, die, die, die mooie dame. En, Monique? En op een gegeven moment. Uh, Ik zie dat ook gaan doen, wat je yeah. dus ook bent gaan doen. Dus geen seks meer, geen vlees meer, geen nee. alcohol meer. Uh, vroeg naar bed, uh, s morgens vroeg uh, op mediteren. Zijn leven leek wel langer daardoor, hoor. Ja, zijn leven leek langer. Maar uh, op een gegeven moment. Uh,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 Hier in Zandvoort uh... in kunnen ze er ook wat van. En volgens mij ook met een ijsman.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 koud water en uh, drie minuten mijn adem inhouden. Wat bleek, na vijf weken had ik gewoon een longontsteking. Oh, ja, ja. Okay. En Wim zegt dat ik te snel wilde. Kan best. Kan ja. best. Dat is Geen oplossing dus? Ja, maar misschien moet je het iets uh, genuanceerder doen. En, en, en als ik denk van dat iets het is, dan doe ik het ook meteen helemaal. En dat is misschien niet helemaal goed. Dat je het toch een beetje op moet bouwen. Ja. Maar we kwamen er wel tegen bij Geraldi hoor, net in Zandvoort. Oh, uh, dat, dus, uh, dat is het andere ijs. Dat is het andere ijs. Oh, dus dat ik er toch goed in.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 tegen Mabel kan jou alles zeggen. Oké, okay, dus ook, uh, ze kan veel hebben. Mooi. Zeker weten. Nou, mooi. Ja? Hey, dankjewel en ik uh, wens jullie samen een hele mooie lange tijd. Hartelijk. Ah, nou Mabel, we in ieder geval heel erg eerlijk. Ja. Als dus, uh, dat het belangrijkste is, is er een mooie eigenschap. Ja. Maar, uh, het is een mooie dus, basis. Het is de belangrijkste eigenschap een beetje, denk ik wel. Ja, het raakt wel ja. aan zuiverheid, vind ik. Ja. Ja. Ik ken jou trouwens een heel stuk langer. Vanaf 17 april 2010.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 ja, een, een leraar? Wat, wat komt ze tegen? Ja. Dat, dat was, dat was weer een recent meditatie. Maken. Ja, um, het, ja, nou, het is een tijd geleden dat ik het gelezen Nee, maar ja, het is dus grotendeel uh, grotendeels is het autobiografisch, maar in een roman uh, maak je ja, altijd je een, op, een op, ja of anders of, of uh, je diept het uit. En uh, ik heb ervoor gekozen om een, een monnik tegen te komen waar ik dus uh, lange gesprekken mee voelde. Oké, okay, en dan ging je wandelingen mee maken. En dan maken. ging ik wandelingen je mee maken, maken ja. en dan ook zo van oké, okay, wat heeft het boeddhisme je gebracht?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 Nee, maar het mooie is, toen ik het wel deed, kwam door een speling van het lot, had ik ook meer, niet meer mijn hypotheek te betalen. En ik was niet fiat gegaan. Dus soms is de, de werkelijkheid veel uh, flikter dan je kunt voorzien. Weet je wat dan opvalt in het algemeen? Het, uh, ik, ik heb dat, ik zo, dat ik zo aardig ben, of Dat, dat voelt je niet op. Maar ik heb veel vrienden die... Uh, een hypotheek hebben. <laughs> <laughs> nou, die, die, die, die, die hebben de over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 Nee, dat ik vind weet, ik leuk. Een weer, beetje abstract. Nou, weer geen regels. Oké. Okay. Ja. Nou, ik, ik heb de hond van A3 gezien, van de oh, uitgeverij. Ja. Zo leuk om te doen. Angel. Ja. En uh, het schilderij vond ik toch wel heel erg uh, erop lijken, ik Maar ik geloof wel dat je iemand zijn ziel, en ook van een hond, in, in de ziel kan raken. zonder dat je een soort Rembrandt van maakt. En het, uh, ik vind het ontzettend leuk om te doen. en ik ben gewoon helemaal gek van honden. Okay. En jongens, we zijn er alweer doorheen.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 Shadow of death, sixteen men on a dead man's chest. Your host is he, Mr. HOT. And I get you, get splashed, get splashed with the deck. Nobody go till the guard's six souls. You got a second to mo? to run for the dough before I blow back. Shout your style, no battle. Challenge struck to the challenge song. Run my bum on my drum. Yeah. Disconnecting Lethal weapon Lethal objection ejection Vision unseen Like Jing When I hack, men I'm forgiven Locked and fridded In the Wu-Tang Dirty dungeon You should come into my 12 bar Dirty dungeon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 je, door dit spel kun je de hele kalender een stuk beter leren kennen en je kunt jezelf beter leren kennen. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, hey, uh, mooi. Nou, wij zijn Herman Harms en Richard Buitenk. En we hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als we mee wijn hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En na het nieuws gaan we nog luisteren naar de New age muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Ben Vogel. Maar nu eerst gaan we luisteren naar een stukje uit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 Thank hey. you.